8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. De Radio 1 Sportzomer dendert door uw mix van nieuws en sports. Met natuurlijk veel aandacht voor de tumultueuze tour van vandaag. Uh, studio vol gasten. Eerst het nieuws van NOS Martijn van Beek. In Den Haag zijn verdere acties van de buschauffeurs van de baan. Ze zijn het met de directie van vervoerder HTM eens geworden over onder meer hun arbeidsvoorwaarden. Woensdag legden de chauffeurs onaangekondigd het werk neer. Ze waren bang dat hun arbeidsomstandigheden achteruit zouden gaan... na de overgang naar een nieuwe vervoersmaatschappij. Straks een reactie van de Avacabo. In de Zwitserse Alpen zijn twee Spaanse bergbeklimmers omgekomen. De mannen van 29 kwamen gisteren ten val... tijdens een afdaling op de flanken van de bijna 4000 meter hoge Eiger. Die ligt ruim 50 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Bern. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Dinsdag verongelukten vijf Duitse alpinisten... bij de beklimming van de Laginhorn, een berg iets ten zuiden van de Eiger. Het jongste slachtoffer was toen 14, het oudste 44. De finale op Wimbledon gaat tussen Roger Federer en Andy Murray. De Brit Murray won in 4 sets van de Fransman Jo Wilfried Tsonga. Federer versloeg eerder vandaag in zijn halve finale... de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, ook in 4 sets. De laatste Brit in de finale van Wimbledon was in 1938... En de laatste Britse winnaar bij de mannen was Fred Perry in 1936. Een aantal Australische politieagenten is bijna het hemd van het lijf gescheurd. Ze waren na een melding naar een hotel gegaan... en er was een vrijgezellenfeestje aan de gang. Toen de agenten binnenstapten, dachten de vrouwen van doen te hebben... met door hen bestelde strippers. Ze, stuurden, ze scheurden de agenten bijna het hemd van het lijf... maar die wisten weerstand te bieden... en konden, volgens een woordvoerder van de Australische politie... het pand volledig gekleed weer verlaten. Het weer, vooral in het westen en zuidwesten, nog kans op een bui. Later vanavond overal droog en vannacht kans op mist. Morgen overdag eerst zon, maar in de loop van de dag weer buien met kans op onweer. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Volle studio. politicoloog Meindert, Venema, jazz, Michiel Borslap en Mediaman. Echte Jan van Heemskerk. Ja, en er is een uh, akkoord in het Haagse Openbaar Vervoer. Maar we beginnen in Londen bij Marcella Mesker. Ja, want uh, we hoorden het zo even al. Andy Murray staat in de finale van Wimbledon. En hij nam uh, zo even overmand door emoties uh, de felicitaties van zijn tegenstander Jovi Tsonga in ontvangst. Hij versloeg de in Fransman de in uh, vier sets. En uh, ja, die Fransman die begon heel nerveus aan zijn wedstrijd. En uh, alle Britten die bibberden op de tribunes. Want uh, ja, de Fransman liet adembenemend te tennis zien in set 3 en set 4. En de spanning was om te snijden. Vooral ook toen Andy Murray een 3-1 voorsprong uh, verspeelde in de vierde set. Maar het zentekort ontplofte toen Murray die set met 7-5 pakte. En zo is het dus 74 jaar sinds er weer een Brit in de finale staat van Wimbledon. Zondag mag hij aantreden in de finale tegen 16-voudig Grand Slam-winnaar Roger Federer. Ja, en tegen wie hij een onderling positief saldo heeft. Want Andy Murray leidt tegen Federer met 8-7. Dus geweldige sensatie hier op Wimbledon met Andy Murray in de finale. Goed, mooi. Een mooie finale. Marcella Mesker was dat vanuit Londen. Reizigers in Den Haag Die hoeven voorlopig niet meer bang te zijn... voor stakingen van de buschauffeurs van HTM. De chauffeurs hebben een akkoord bereikt over arbeidsvoorwaarden... bij de nieuwe busonderneming. De HTM-bus die vanaf december het busvervoer in Den Haag gaat verzorgen. Erik Vermeulen van Abverkabo. Goedenavond. Wat was de grootste angst van de chauffeurs? Ja, ze hadden een aantal hele zware pijnpunten. Ze wisten niet hoe het zat met hun werkgelegenheid... We wisten niet precies hoe het zou gaan wat betreft hun arbeidsvoorwaarden. En er was heel veel angst, gelet op de actuele ontwikkelingen elders in het land, dat uh, als uh, er een faillissement zou zijn, zij tussen wal en sub zouden vallen. En die problemen hebben wij gelukkig op een hele goede manier. kunnen oplossen. Dus alle angst is weg en bleek achteraf overbodig. Uh, nou, ik zal niet zeggen dat de angst overbodig bleek, want uh, zonder de afspraken die wij uh, gisteren en vandaag hebben gemaakt was die angst uh, wel degelijk terecht. Uh, maar ik denk dat met uh, de set aan afspraken die wij nu gemaakt hebben en uh, later ook uh, gaan uitbreiden, nog meer afspraken gaan maken men uh, wat dat betreft geen angst hoeft te hebben. Ja, en uh, blijven de arbeidsvoorwaarden min of meer hetzelfde? Nou, niet meer nog meer. Uh, we hebben afgesproken dat uh, alle chauffeurs die naar HTM Bus gaan uh, volledig en uh, zonder beperking in tijd uh, blijven vallen onder de huidige htm co We hebben kunnen afspreken dat uh, gedurende de hele periode van uh, de nieuwe concessie en dat zeven jaar er geen sprake zal zijn van uh, gedwongen ontslagen. En mocht het onverhoopt en ook eigenlijk heel onverwacht zou zijn dat uh, de boel toch omvalt, uh, dan worden ze uh, van werk naar werk begeleid uh, door HTM. Ja, en mocht er onverhoopt stevig bezuinigd worden... dan kan het akkoord weer op losse schroeven komen te staan? Uh, dat zou alleen kunnen als het gaat om volstrekt uh, onvoorziene bezuinigingen. De bezuinigingen zoals wij die nu kennen en verwachten, daar is al rekening mee gehouden. En die zullen niet leiden tot uh, verstoring van dit akkoord. Ja, dit akkoord geldt voor hoeveel jaar? Zeven jaar? Uh, deels is het een, een, een akkoord wat onbeperkt in tijd is. Deels uh, in ieder geval de hele concessie, dus zeven jaar lang. Ja, en dan wordt er na zeven jaar weer opnieuw uh, onderhandeld en bekeken? Dat uh, zou zomaar kunnen. Ja. Um, het was een beetje, een, wil, wat heet een, beetje? Het was een wilde staking. Had u wel in de gaten dat er zoveel onvrede was? Uh, wij, uh, wij waren ter plekke, wij waren die ochtend uh, gewaarschuwd van ja, er gaat iets gebeuren, misschien is het handig dat jullie erbij zijn. Uh, en het was al heel snel, uh, heel duidelijk, dat uh, met name de emoties onder het uh, rijdend personeel enorm hoog staan. En, ja, wij uh, de, de belangrijkste pijnpunten op dit moment, mede onder druk van die acties, uh, kunnen wegnemen. Dus de boosheid is weg en de bussen rijden weer? Inderdaad. Goed, dank u vriendelijk. Erik van ja, Weyden van Abfacabo. Ja, het is tijd om uh, kennis te maken met de drie heren. die inmiddels hier zijn aangeschoven aan tafel. Uh, Jazzmuzikant uh, Michiel, uh, Michiel Boslap, uh, Jan Heemskerk, we uh, ja, noemen die een Mediaman en echte Jan. En ook Wijnert Venema. Uh, Emir is uh, hoogleraar politicologie aan de UVA. Schreef een boek over uh, Geert Wilders. En uh, vandaag is de dag dat de PVV-kieslijst. Uh, intern in ieder geval bekend is gemaakt. Heeft u al namen gehoord die erop staan? Nee. Want. Um... Geert Wilders heeft nooit met mij willen praten. En dat wil hij nog steeds niet. Nee, maar nee. Um, um, u heeft vast wel uh, in, in, een idee van een aantal namen... die er naast Wilders op zullen staan. Dat zijn de mensen die nu in de Kamer zitten... met de uitzondering van een aantal mensen die zich al bekend gemaakt <laughs> hebben. De twee. <laughs> de twee, en er zullen ook nog wel een aantal andere mensen verdwijnen. Maar u heeft niet hier, hier of daar een naam gehoord? In, nee. Uh, Oké. Okay. Nee. Ja, maar dan moeten we tot morgen wachten, want dan wordt de lijst uh, openbaar gemaakt. Zeg, Jan Heemskerk, goedenavond. Hallo, ja. <coughs> Echt, echte Jan van uh, Radio 1. Voor de mensen die denken, waarom uh, is hij een echte Jan en andere Jan niet. Uh, collega Radio 1, dus verder bekend als hoofdredacteur van de Playboy. Je gaat weg met de Playboy. Kan je dat aan al die mannen in Nederland eens uitleggen? Ja, ja, ja, ja, dat zelfs aan het allermooiste op aard komt een eind. Uh, ik heb het acht jaar gedaan. Uh, ik dacht, moet ik het nog zeventien jaar doen? Want dan ziet het wel naar uit, namelijk op mijn leeftijd... dat we nog even door moeten. En toen dacht ik, dat willen we niet. En elk moment is een slecht moment om te stoppen. En, maar toen leek dit moment eigenlijk wel een goed moment om te stoppen. Hm. Ja, dus, Kwam het van het een of het andere moment? Of was er een moment dat je nee, in januari dat, dat, dat, dacht van... Nou, nee, nee, het ding is een beetje uh, je, je, je vooruitkijkend naar je nieuwe toekomst... die er dus ooit aankomt, ga je andere dingen doen. Waaronder hè, het... het, het, het Radio 1-programma, Echt Janne. En, en ik schrijf wat columns links en rechts. En we proberen wat boekjes te schrijven over man-vrouw zaken en al die zaken. Ik heb in het theater gestaan met Saskia Noord. Allemaal ontzettend leuke dingen die nog weinig cohesie hebben... maar wel allemaal lijken een soort toekomst te bieden. Nou, Dat probeer je dan te combineren met een hectische baan... zoals dat bij Playboy toch wel aan de hand is. Ja, dat, en, en dan verringt ja, het op een zeker moment. En dan krijg je wat ruzie, wat wrijving en wat gezeik. En dan denk je, ach, misschien is het op dat moment... Eigenlijk wel, gewoon niet moet ik kappen ja in, in de sport zeggen we dan altijd tegen een coach... Uh, was je al benaderd uh, door de nieuwe club voordat je je oude club... Uh... Dan zeggen ze altijd nee, hè? Ja, ze ja, nee, ik zeg, jij zeg gewoon zeggen, volmondig, ja, bij mij lag het aanbod <laughs> al een jaar op tafel. Van Ja, ja. ja. ja, Goed. ja nee, daar ben ik heel eerlijk in. En, en dat heb ik afgehouden, omdat ook zij uh, best uh, heel veel eisen hadden. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ik wil het dan wel doen. Maar dan wil ik het echt in drie dagen in de week doen. Zij hadden eisen? Nee, ik. Oh! En, ja, ze waren niet te geloven. Hè. Maar, nee, ik, ik wilde het heel graag in die drie dagen doen. Want voor je nou van de ene uh, alles uh, verteren... De baan in de andere alles wat in de baan stapt, dat denk ik me niet zo handig. Ja. Dus, en ik heb een vrouw met een goede baan, dat helpt ook. Ja, dus ik ja. kan ook nog eens zeggen van, god joh, ja. jongens, ik kap er helemaal mee. Ja. En ik ga leuke dingen doen. Ik Vraag, ben ja, een bent in, dat in dat deze kieliteit. Ja. ja. Hey man, we hebben wij niet. Nee, dus ja. ik niet? Ja, uh, ja, gewoon doorgaan, niet, ja. Ja. Ja. Nee, Gewoon een vrouw weg doen naar nieuwe zoeken, <laughs> dat is echt uh, <laughs> dat is, dat is het advies dat ik je wil geven. Het <laughs> gaat niet gebeuren, het niet gebeuren. Michiel is hier ook, goedenavond. Jazzmuzikant, jij zit hier omdat in Rotterdam begint het North Sea Jazz Festival. Was je daar niet liever dan hier? Um, jawel. <lacht> nee, ik, heb een, ik heb andere dingen. Oh, Norsiës uh, boekt je een jaar en dan weer een jaar niet. Hmm. En dan waarschijnlijk weer het jaar daarna weer wel. <lacht> en, en zo gaat het. Dus, ja. uh, nou hebben uh, jazzmuzikanten niet echt een heel sportief imago. Rokkerige kroegen, whiskietjes, uh, <lacht> laat op blijven. Maar heb je iets met de sport zomer? Ja. ja, ik hou van sport. Ik, ben, uh, bij, ja, veel, ik heb veel voetbal vroeger. Een uh, wielrenlief uh, hebben we toch ook? Uh, ja, jawel. Ja, Ik ben een keertje in de Tour uh, geweest. Echt in de Tour. Een paar dagen meegemaakt in de volgauto van de Rouwbank gezeten. En heb je ook de ongevalpartij gezien ook? Um, nee, ja, kijk. Dat, was, dat, was een, dat, was, dat kon niet. Want het was een uh, individuele tijdrit van Stendam. <laughs> oh, dus dat okay. is een beetje lullig. Als goed, ja. <laughs> je weet het niet. <laughs> maar je weet het niet. Het had mij kunnen overkomen. Ja. <laughs> maar... Uh, Nee, maar uh, het is wel een zware sport. Jeetje man, ongelooflijk. Ja, we gaan het uh, ja, gedurende de avond uh, vaak genoeg over hebben... over de, inderdaad die, ook die etappe van, uh, van vandaag. Ja. Gehoord. Ga naar Radio1.nl en kijk live mee in de Studio Radio1.nl Get right En uh, Tribute, naar nou het je afgelopen. Viel hey. in het wiel. Verslaggever ja, Filemon Wisselink zit voor ons drie weken lang ondergedoken, ondergedompeld in de Tour de France. En de uh, dagen waren tot nu toe nou rustig en overzichtelijk. Jij wel toch Filemon... Uh, maar er kwam vandaag, dat, ja, er kwam vandaag uh, aan het eind van de middag uh, plotseling verandering uh, in, in die, aan die rust en, en in overzicht. Want jij stond bij de finish, hè? Wat gebeurde daar? Ja, ik ben, ik ben echt serieus ook best wel geschrokken. Want uh, het was al een hele chaotische finish en uh, alles stond door elkaar. Bussen, auto's, al het publiek er nog tussendoor, uh, journalisten die heen en weer renden. En uh, ja, op een gegeven moment uh, dru uh, druppelden die renners binnen van de valpartij. En ja, wat je daar zag, het bleek wel oorlog, echt waar. Ik zag een, een man van Liquikas, die had helemaal bloed op zijn hoofd. Die leek wel alsof zijn hoofd, hoofd open lag. En op een gegeven moment kwam Mollema daaraan, uh, met zijn, de broek van achter open. En tussendoor een allemaal renners die ik niet, niet kende. Elke renner die ik zag, die had wel ergens een hele grote wond. Het was echt, uh, echt verschrikkelijk. En dan ook nog op een gegeven moment hele uh, donkere wolken en regen. En alles en iedereen rennen door elkaar. Het was in één keer uh, even niet leuk meer. Ja, het, het, het lijkt wel een slagveld. Ik zag dat Laurens de Dam he, die, die vergeleken op Twitter met een soort loopgraaf... waar een bom was ontploft. Hij zag allemaal bloed en hoorde mensen schreeuwen. Dat, dat, dat idee had je ook? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik, uh, was toen, uh, ik woonde toen in het vuurwerkrampgebied. En kwam uh, toen net aan met de trein toen het gebeurd was. En toen liepen er ook allemaal mensen zo zo'n beetje verdwaasd over straat. En ik weet, dit is veel minder erg, misschien een gekke vergelijking... maar het komt in één keer zo helemaal op. Van die mensen die eigenlijk half weten wat ze aan het doen zijn... en die dan maar zo een beetje die bus zoeken... En, en daar gelukkig goed opgevangen worden. Ja, maar Filemon, jij hebt waarschijnlijk ook een groot gedeelte van het parcours gereden... voor de hele meute uit. Heb jij een beetje kunnen inschatten of heb je vermoed van... nou, dit zou hier wel eens fout kunnen gaan? Niks. Nee, het is echt champagne-landschap. Dat zijn echt van die ja, zacht glooiende heuveltjes. Allemaal goede wegen die er goed uitzagen. Ik bedoel, als ik een verwacht, was verwacht, dan was het wel in België. Daar waren de wegen echt erbarmelijk. Maar hier heb je gewoon echt mooi, mooi asfalt. Filemon, mm. um, um, uh, champagnelandschap. Um, uh, ja, ik voel, ik voel dat je er iets mee gedaan hebt. Wat, wat, wat, heb, <lacht> wat, heb, jij, wat heb jij vandaag gedaan, we jongen? We horen op? het dus <lacht> niet, hè? We voelen het. <lacht> Doran, ja, ja dat valt misschien nu een beetje uit de toon. Maar ja, toen we nog het opspelende. toen moesten we eerst het, uh, het uh, etappewijntje behandelen. Dus toen uh, begonnen we de dag gewoon met een makkelijk fles champagne bij het ontbijt, dat was heerlijk. En uh, toen dacht ik van nee, ik ga ook eens met, uh, met die renners een champagne doen. Ik dacht, ik ga een hele mooie fles champagne uitzoeken. En daarvoor moet je natuurlijk heel veel champagne proeven en dat is natuurlijk heel vervelend. En dan ga ik die uh, geven aan de winnaar van de etappe. En met dit prachtig idee, zo van zichzelf, ja, ging goed. ik vanochtend naar het Village in Eerst eens even vragen wat de topsprinters van champagne vinden. Peter Sakan. Ja, yeah, champagne is goed. I give you a bottle when you win. Ik geef je de best bottle. Oké, okay, thank you. En de grootste favoriet, Mark Cavendish. Mark, wil je drink champagne tonight? I don't know. Do you like champagne? Ja. En Etvald Boos van Haken, die weet volgens mij niet dat hij midden in het champagnegebied zit. Because we are in the champagne area. Aha. I'm not going to win. No? <laughs> Hopefully Mark winnen. win. Okay. En laat ik die sprinter van de Rabobank niet vergeten, Mark Ranchel. Love champagne. We are in the champagne area, do you know that? Yes, I know very well. Will you drink champagne tonight? <laughs> that would be a dream. Tom Veders, ik loop even met je mee naar de start. Hoe groot is de kans dat jij vanavond champagne drinkt? <laughs> Heel klein. <laughs> Daardoor is het des te mooier als het wel zo is. Nou, ik ga zo meteen naar een champagne proeverij om een hele goede uit te zoeken. Als je hem wint, dan, dan krijg je de fles. Ga je dan extra je best dat doen? Ja, als jij hem eerst gehad hebt, dan uh, zal die uh, wel leeg zijn, denk ik. Dus, uh, nee, ik hou ik een volle fles. Op, uh, oh, je had een volle fles. Nee, nee, Hou je wel van champagne? Ja, zeker na de overwinning. Ja? Maar uh, liever lieve bier eigenlijk, uh, oh. persoonlijk. <laughs> Meestal. Dus je hebt eigenlijk liever bier? Ja. Dan ga ik kijken of ik dat ook kan krijgen. Dan doe je best. Veel succes, hè? Dank je. Nou, en die goede champagne ga ik uitzoeken bij een klein mooi winkeltje... In zo'n pittoresk Frans straatje. kijk of er iemand is. Bonjour. Uh, I'm searching for a good champagne which is really for a winner. Ik ben op zoek naar een champagne die echt voor een winnaar is. Alcohol is not very good for them, <laughs> you know. Maar <laughs> yeah, ja, they, they, they can drink everything, so all the champagnes that we have here are, are good. Then it just depends on the taste that you and the, what you are expecting. Oké, dus Uitjes de de die one dat dat de people prefer is alwayes de blanc de blanc, de one made with only chardonnay. It's much more easy for the people to drink that. One ik I prefer beer. Beer is goed, also. <laughs> yeah? I love beer. Okay. Can we taste some champagne? Yes, of course we can. <laughs> ja, en de bubbeltjes van champagne, dat klinkt al alsof er allemaal wonderschone engeltjes aan het zingen zijn. Nou, eerst die van Valle de Marne. Kleine belletjes, dat ziet er echt heel goed uit. Beetje appelig, gele appeltjes. Hier zit echt heel veel fruit in. De Montagne de Rijms van Guilmar. Nou, hier hou ik persoonlijk heel erg van. Deze is wat stroever, heeft wat meer body. Hier zit ook goed die toastbroodgist smaak in, die champagne zo kenmerkt. Maar ik denk niet dat Mark Cavendish bijvoorbeeld hier blij van wordt. En dan de allerlaatste, ook van Montagne de Rijms. Champagne Blanc de Blanc. Even proeven. Ja, dit is makkelijke wegdrinkchampagne. Dit is ook heel fris. Dit is echt een champagne waarvan ik me kan voorstellen... als je een flink stuk gefietst hebt, dan giet je hem er zo in. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, merci. En nu nog even een klein snackbarretje in... om daar een biertje te halen voor Tom Velers. De Biertje s'il De Bier? Ja, oui. Oké. Okay. Merci beaucoup. Okay. Ja, en ik sta nu bij de finish. Ik sta bij de bus van Argos en van Liquicas. Velers heb ik nergens gezien, maar die kan die winterrit. En ik heb een fles champagne voor hem. Velers komt aangevist. Wat is er gebeurd? Gaat het wel? Ja, het gaat goed. Snel naar binnen. Helemaal gehavend, helemaal kapot. Ja, dat biertje, dat uh, kan hij wel gebruiken, maar hij heeft even geen zin om het aan te nemen. Ja, en terwijl Tom Velen zit te balen in zijn bus, loop ik even naar de Liquicastbus. En daar is het feest, want daar is natuurlijk de etappenwinnaar, Peter Sarkan. En wat je hoort zijn allemaal Slowaken die hier luidkeels aan het zingen zijn. En ik heb hem natuurlijk nog iets beloofd. Peter, I promise you this morning a bottle of champagne. And this is the best I could get. Steve si vous plaît. Thank you. Yeah. Nice. Hey, ben very uh, happy. de people what I say is good. How I do you know? After <laughs> tonight, yeah, we we we we do champagne shower. Yeah, is good. <laughs> <laughs> Vreugde en verdriet en uh, matig Engels aan uh, de finish in Metz. Hij vindt het lekker. Dat mooi uh, dan we wel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, over de grens gaan we kijken. Dat doen we wel uh, vaker. Dus dat doen we vanavond ook. Uh, laten We beginnen met de voormalige leider van uh, het extremistische Franse Front National, Jean-Marie Le Plain. Hij heeft zijn dochter uh, Le Pin, moet ik zeggen. Hij heeft zijn dochter Marine, dat is de huidige leider, uitgemaakt voor burgerlijk en deel van de elite. In Parijs woont onze correspondent Olivier van Bemen. Goedenavond. Goedenavond. Burgerlijk en deel van de elite. Hoe ja. is dat bedoeld? Ja, dat is, uh, hij zegt zelf dat het niet uh, beledigend bedoeld is. Maar uh, ja, je hoort duidelijk wel dat er een soort van minachting in zit... voor het burgermeisje dat uh, zo van hem verschilt. Hij is een man van het volk. Hij komt uit een eenvoudige familie van boeren en vissers. Uh, hij heeft zich helemaal opgewerkt... terwijl zij het een beetje in de schoot heeft geworpen, eigenlijk. Ja. Uh, ja, uh, zeg eens even exact wat hij heeft gezegd... zodat we het kunnen interpreteren. Ja, hij heeft een aantal dingen gezegd, maar hij heeft er een petit vier bourgeoisie genoemd. En uh, ja, dat is ook een soort reactie, het is al een tijdje lang een soort ruzie, nou niet echt ruzie, maar wel een soort van ja, wederzijdse afgunst tussen beiden. Uh, want Marine Le Pen vindt het nooit echt leuk dat hij allemaal van die extremistische dingen heeft gezegd over, over uh, concentratiekampen. Dat dat een detail van de geschiedenis was. Zij zegt dan van, uh, ja, dat, uh, dat iedereen weet wat er in die concentratiekampen is gebeurd. Dat was het summum van de, van de barbarij. En ik erger me ten zeerste aan iedereen die enige dubbelzinnigheid op dat gebied vertoont. Dus dat was echt een directe sneer aan Jean-Marie Le Pen. En dan, heeft, heeft, ja, dan reageert hij dus eigenlijk weer een beetje terug met een, met een sneer uh, naar haar toe. Dus dat, uh, ja, zo kabbelt dat een beetje, kabbelt en kibbelt dat wat voor tussen die beiden. Ja, mijn fenomen is hier... Uh, uh politicoloog onder andere, is dat is dat een bekend verwijt dat, die, dat de uh, rechtspartijen uh, elkaar maken. Dat ze deel zijn geworden van het establishment van de elite. Zodat ze zich... Nou, dat, dat is natuurlijk uh, in elke extremistische beweging uh, gebruikelijk. Ik ben zelf lid geweest van de Communistische Partij van Nederland. En daar was, gebeurde dat ook altijd. Hè? Dus, uh, en, maar wat hier interessant is, is natuurlijk dat het een familiebedrijf is. Hmm. En, uh, en hij heeft die zaak overgedragen aan zijn dochter. Maar die dochter die, uh, heeft hem natuurlijk een beetje gemarginaliseerd. En is vervolgens heeft hij uh, geen zetel gehaald in, de, in, de, in het huis van uh, de Assemblée Nationale. Terwijl zijn kleindochter wel een zetel gehaald heeft. Dus wat, dit is een, een, een echte soap, Omdat hij natuurlijk niet alleen... Kijk, want we horen nu maar alleen de kant van... De, de, de sneer naar zijn dochter. Maar, maar dat betekent ook natuurlijk dat hij eigenlijk zegt... die kleindochter, die is pas leuk. Ja. En die, die Marine dat is, uh, dat is een volkomen mislukking. Ja. En dat heb je ja. vaak ook bij, uh, bij een gewone kruidenier... die groot geworden is. Ja, bij Dirk van der Broek toevallig niet. Maar, <laughs> uh, maar, maar sommigen doen dat, hè. Ja. <laughs> Olivier van Beemen in Parijs. Uh, om de vergelijking gelijk door te trekken met Dirk van der Broek. Gaan wij nu even wat ver. Maar leg even uit, die, die, die dochter is wat gematigder. Maar hij heeft ook wel succes. Zit is, is is is er ook wat jaloezie in, bijvoorbeeld? Ja, er zit heel veel jaloezie in. Want uh, die dochter heeft inderdaad net geen parlementszetel veroverd. Maar ze heeft het eigenlijk wel heel goed gedaan uh, voor, voor, de, voor het Front National. Ze heeft beter gescoord bij de presidentsverkiezingen dan haar vader. Ze heeft 18% van de stemmen gekregen. 6,4 miljoen. En zoveel heeft Le, uh, Le Pen zelf er nooit gehaald. Zij trekt toch een ander soort electora uh, electoraat aan. Wat meer gematigde mensen inderdaad. En daarom is hij ook wel een beetje jaloers op haar. Dus dat, uh, dat speelt allemaal mee in die, uh, yeah, dat ja. relletje. Ja. Goed, klein relletje inderdaad, je zegt het, in uh, Parijs. Dankjewel. Ja. Door naar ja. een andere Europese hoofdstad, Berlijn. Edial Dekker heeft een uh, internetbedrijfje daar. Uh, Goedenavond. Ja, hallo, goeie avond. Ja, eh, ophef, zeggen we dan in Duitsland, eh, want de Duitse auteursrechtenorganisatie heeft de tarieven verhoogd voor het draaien van muziek in clubs en bars. Hoe, met hoeveel gaat het omhoog? Uh, het gaat gemiddeld met 400 tot 600 procent omhoog. Dus oh, dat is, nogal een, uh, dat is <laughs> nogal een verschil. Dat is, uh, dat is, uh, dat is, een, dat is een klap erbij. Uh, um, ja. Dat lijkt me voor uh, de mensen die uh, de horecabazen geen fijne boodschap. Nee, inderdaad. Nee, uh, de clubs hier die, uh, ja, die, die scheren het uit. Uh, het is uh, een, een derde van alle mensen die naar Berlijn elk jaar. Dat zijn ongeveer 6 tot 7 miljoen mensen. Die zijn hier om uit te gaan. En uh, de kosten schieten dus enorm omhoog voor een, Dus er is dus een club, bijvoorbeeld de Berghain, dat een van de meest bekende clubs is in de wereld. En zij zeggen dat ze in plaats van 12.000 euro moeten zij 220.000 euro betalen. Dus dat is nogal een verschil. En zij zeggen dat ze dat, niet, dat bedrag niet kunnen, kunnen, kunnen ophalen en dus uh, ja, gaan stoppen in 2013. Hoe komen ze erbij om het zo enorm omhoog te gooien? Um, dat is een beetje onduidelijk nog steeds. Maar de, de, de, me, de meeste bewegingen, ja, de redenen van, van de, van de GEMA zijn een beetje onduidelijk hier in Duitsland. Dus de GEMA is een soort Bumine, dat is die rechterorganisatie. Ja, precies. De thema ja. is, uh, is, uh, ja, is, is vergelijkbaar met de Buma Stemra in Nederland. Ja, Michiel Boslap die is hier. Uh, die heeft daar natuurlijk ja. direct mee te maken als uh, uh, muzikus. Ja, je zei 12.000 euro, geloof ik. Hoorde ik het goed dat je dat net zei? Dat betalen ze vroeger? Ja, precies. Dat was de perkhard. Precies, maar wat, wat, wat, is, is dat een grote disco, discotheek die dat betaalt Of is dat gewoon een klein cafeetje? Moet ik even kijken? Dat, is een enorm, ja, dat is een enorm grote discotheek die dat betaalt. Ja, ja, nou ja, ja, goed. Dan vind ik 12.000 euro voor een, klein, voor een groot discotheek valt ja, eigenlijk maar nog het mee. Maar het gaat naar 200.000. Nou ja, goed, dat, is dan, dat, dat wordt altijd dan weer gemiddeld. Dus het wordt, wordt misschien een ton. Ja, maar dat nog. Ja, maar goed, jongens, muziek moet betaald worden gewoon. Zo is het. Ja? Hey, 12.000 euro is heel weinig voor, voor een discotheek. Ja, ja gewoon... 12.000 euro is natuurlijk weinig, maar om het te verhogen met, uh, met bijna 12, uh, 12 keer, dat is ja, echt heel veel. Ja, heb je gelijk, maar dat wordt gemiddeld uh, is is dat per jaar? Per ja, het jaar? gaat van ja, het is per jaar. Nee, 20 cent per bezoeker gaat ja. het naar 3 euro per, uh, per bezoeker, zo moet je het een beetje ja, zien. dat is één bier. één bier, ja. Dus één bier. ja. Maar ja het goed. is 10% van de entreeprijs is volgens mij het gemiddeld berekend, dat, ja. dat is de breed natie. Dus ja, dat ben ik bij de eerst, ik een bezoeker Ja. Nou, de heren uh, Heemskerk en Worslap hebben het er in ieder geval wel voor over om het, uh, om, om het in Berlijn uit te geven. Is er nog um, gedoe over? Is er nog kans dat het wordt aangepast, Edian? Ja, er is nog wel kans. Het ja. zijn altijd uh, <lacht> dingen die, die niet natuurlijk over één nacht gaan. Um, ja, in GEMA is sowieso betrokken wel ontzettend veel rechtszaken met Google, met YouTube natuurlijk. Um, dus dat gaat nog een tijdje door, ja. Ja, dus die zitten lekker hoog in in ieder geval. Ja. Uh, we gaan wel zien wat we eindigen. Dankjewel, je uh, wel, Ediel Dekker vanuit Berlijn. Iets over ja. half negen, Martijn van week hier met het NOS Nieuws. Louis van Gaal wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal... en Danny Blind wordt zijn assistent. Dat meldt Voetbal International op zijn website. Van Gaal volgt Bert van Marwijk op... die kort na teleurstellend verlopen EK zijn ontslag indiende. Van Gaal was tot april vorig jaar coach bij Bayern München. Daarna zat hij zonder club. En Blind was tot begin dit jaar technisch manager van Ajax... De waarde van de euro ten opzichte van de dollar is in twee jaar tijd niet zo laag geweest. Een euro is nu minder waard dan 1,23 dollar. Beleggers kopen liever dollars en Japanse yen's dan euro's. Vorige week was het na de eurotop even rustig op de financiële markten, maar die rust lijkt nu voorbij. De commissies die de publicaties van de hoogleraar Diederik Stapel onderzoeken hebben opnieuw een aantal stukken afgekeurd. Voor deze rapportage werden 17 artikelen onderzocht en bij 10 daarvan is fraude gepleegd. Eerder werd aangetoond dat Stapel voor tientallen andere publicaties onderzoeksdata heeft vervalst. En in het oosten van Libië is een helikopter beschoten die verkiezingsmateriaal vervoerde. Wie op het toestel heeft geschoten is niet duidelijk. Het Franse persbureau AFP meldt dat er stemformulieren aan boord waren... en dat de helikopter met handvuurwapens is beschoten. Morgen zijn er in Libië parlementsverkiezingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Gerrit Komrij is niet meer. Onze Radio 1-collega Petra Possel kende hem goed en schuift zo aan. En we proberen natuurlijk officieel bevestigd te krijgen... dat Louis van Gaal inderdaad de nieuwe bondscoach wordt. Het oordeel over de haring is soms vernietigend. Ruikt muf, smaakt ranzig, ja. smurrie, ja. oneetbare rommel... Eww. een gore, bittere hap ja. en nog een paar. En niet alle viswinkels zijn dan ook blij... met de jaarlijkse haringtest van het Algemeen Dagblad. Want naast een team voor de winnaars... het waren de Turkse broers Tashi uit Leiden... waren er ook nullen. En andere waren onvoldoendes. Verslaggever Jeroen Schutheiser zocht twee viszaken op... in de onderste regionen van de ranglijst. Daar zie ik de viswinkel al van het Hogertje... in het centrum van Vlaardingen. 81ste plaats in de haringtest. Rapportcijfer een 3. En er zijn heel wat klanten in de winkel. Dat dan weer wel. U bent 81ste geworden. Daar worden we niet blij van. En het kan ook gewoon niet. We hadden vermoeden dat ze het waren. Zijn er twee jongens die binnenkomen? Twee mannen waren het. Die kopen nog vier haringen. Ik heb ze dus gepakt. Nou, ze zagen er gewoon mooi uit. Zeker niet bruin verkleurd wat er in de krant komt te staan. Wij wat? hadden eigenlijk gedacht dat wij er gewoon een acht hadden. Kijk, een graadje kan erin zitten. Maar graadjes ingewanden en buikvlies, dat bestaat gewoon niet. En dan nog bruin en wee. En dan... Uh, uh, nou, noem maar op. Het is gewoon te veel. Het is too much. Dus wij zijn er echt helemaal ziek van. En wat moet u nou doen? Wij gaan gewoon door. En uh, het, het zal morgen gewoon een, een hele vervelende dag worden. Maar we hebben het nu al een, een beetje een plekje gegeven, hoor. Want ja, wij krijgen, we hebben het natuurlijk verleden week hebben we het gekregen. Nou, toen hadden we zoiets van, uh, Toen had u een zware dag. Een hele zware middag, ja. Een hele zware middag. Want ja, je verwacht het niet. Kijk, je weet gewoon wat je verkoopt. En dan... Kan dit gewoon niet. De andere dag gingen we naar onze dochter. Die is uh, dokter Anders geworden. Die kreeg een 8,5. Dus wij hadden eigenlijk verwacht dat wij ook die 8,5 hadden gehad. Tja, familiebedrijf sinds 1928. Die mevrouw stond het huilen nader dan het lachen. Dat is duidelijk. Vishandel, zouten bier in Den Haag. Nou ja, uh, onthutseld. Want uh, we hebben een perfecte haring. De haring loopt ook als een trein. Omdat de kwaliteit gewoon uh, geweldig is. Dit heeft andere redenen. Hè? Wat voor rapportcijfer kreeg u? Een twee. Een twee? Ja. Ja, dat is niet hoog hè? Nee, een acht of negen dat had uh, op zijn plaats geweest. Maar Hoe verklaart u dat dan? De test van de AD die wordt niet door een onafhankelijk figuur uitgevoerd. Dat, uh, dat gebeurt niet. Zoals we weten is er ook nog een andere heringtest in Den Haag geweest. Van uh, Smaakweb. En daar komt deze zaak in ene keer als nummer twee uit de regio Den Haag. Dus dat is wel een heel ander verhaal. We vechten gewoon door. De klant bepaalt wat lekker is. De winnaar van de Nationale Haring Test 2012. De is Taji, maar lieve Taji. Aad Taal, de haringprofessor, want ja, u doet eigenlijk dat onderzoek hè. U heeft 500 haringen gekocht dit jaar en heel veel ook niet geproefd. Waarom niet? Ik ga geen risico lopen dat ik ziek word. Ik bedoel, als er echt zijn. ja, ik ga geen bedorven haring... of hele slechte haring, waarvan ik zeg, jongens, dat risico neem ik niet. Maar is het zo ernstig wat u heeft aangetroffen... Nou ja, je komt ze tegen. Je komt echt bedorven haring tegen. Je komt haring tegen waar je zegt, ja jongens, hoe is het mogelijk dat dit nog verkocht kan worden en verkocht wordt. Het gaat er natuurlijk om dat het personeel die die haring verkoopt, dat die goed op de hoogte moeten zijn van wat wel kan en wat niet kan. Het blijft een risicoproduct. Een paar jaar geleden had u als slotconclusie, de kwaliteit van de haring is bedroevend slecht. Hoe is het nu? Nou ja, je ziet toch, een, toch wel een opgaande lijn dat met toch menig DT is. Dus duidelijk bezig is om een goed product te leveren. Dat zie je heel duidelijk. Maar ja, je hebt een categorie waarvan de mensen zeggen, ja, joh, ik heb 30 jaar ervaring. En dan zeg ik van ja, goed, als je 30 jaar ervaring hebt, dat kan, dan moet je het ook beter weten. Maar je moet je niet blijven hangen in 30 jaar terug. Je moet steeds bijblijven. Als je temperaturen tegenkomt van 13 graden, dan kan die haring gewoon niet hebben. Het verslag van Jeroen Schudij was het volledige uitslag van de ja, haringtest met alle verliezers en winnaars staat morgenochtend in de krant. Ja. Staat maar staat nog hier in de krant morgenochtend, denk ik. Ja, ik denk dat Louis van Gaal op de voorpagina prikt van, uh, van veel kranten. Morgen laten we even het hier in de groep gooien. dat Venema, uh, politicoloog. Wat dacht u toen nu te horen? Ik vind, je, je vind, ook vind het fantastisch. Ook, ja? jawel. Ik ben vooral een liefhebber van Van Gaal. Dat vind ik zo'n magistrale man. Ja. Met zijn jo nunca... Negatief. Siempre positief. Je kijkt dus vooral naar de persconferenties, eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik vind die verhalen ontzettend leuk. En ik vind zijn interviews ook leuk. Ja, overigens is het officieel bevestigd nu door de, de KNVB. Dus uh, het is een feit, Jan Heemskerk. Ja, we konden weinig andere kanten op. En ik spreek hier in commissie. Leo Driesen, onze sportman, die, die zegt: ja, maar vergaal is ook veranderd. Onze sportman, dat echt En daar je, naar, echt ja, vind ik het jammer. Ja, nou, dat vind, al, ik, dan, nou, vind ik, ben ben ik helemaal niet jammer. Want ik was wel anders bang dat al die, andere, al, die, al die verdettes ineens duurlopen moesten gaan doen. In krachttraining en krachttraining. En Louis, maar schreeuwen tegen die gasten. Ja. Dat, ik denk dat loopt op een drama uit. Maar Leo zegt: nee, nee, Jan. Ook, ook Louis heeft geleerd van het verleden. Louis is milder geworden. Louis snapt nu hoe hij met die mensen om moet gaan. En één ding moet ik hem nageven. Je kijkt wel tegen hem op of je nou wil of niet. Het is wel een autoriteitsfiguur. Ik, was een, ik had eigenlijk hier ding gewild, maar die wil niet. En, en, en ja, al die gullete vrienden, dat heb ik nooit goed begrepen. Maar ja. Ja, dus dit is Per saldo zeg ik, we moesten het maar proberen. Uit alles wat we tot onze beschikking hadden, ja. veel is het niet. Denk je ook <lacht> dat, hij, uh, <lacht> <lacht> dat hij in staat zal zijn om. Er is natuurlijk veel gepraat over de ego's in Oranje en, en, en de, de, de spelers die op, uh, bij mooie clubs spelen. De een die zich misschien groter zo voelt ja. dan de ander. Zou hij, is, hij, is hij de man om, om iedereen weer terug in zorg te krijgen? Nou, maar daar is in ieder geval. Uh, Louis wel iemand, geloof ik, die gewoon zegt: zo doe je dan maar op. Ja. Michel Orslap? Eh, ja. Denk je niet? Ja, jazzmuzikus ja. en sportliefhebber? Ja. Ja, ja we gaan kampioen worden. Ik moet er een vraag stellen. Je zegt gewoon, ja. Ja. ja, in Brazilië. <laughs> ik zie het allemaal gebeuren ja, in Brazilië. Ja, Brazilië. Die karate-trap karate in de lucht. Tegen Milan, ja. ja dat soort, nee, maar in Brazilië over twee jaar. Ik oh, zie dat, dat zie je er nog een keer. Oh, ja. En ik zie daar dan uh, ja, ik zie daar toch wel wat goud uh, of zilver. jij ja, bent echt creatief, hè? Hey, you nee, know. je <laughs> Doe je dat daar beledigend? Is daar mis mee? Dat nee, is, helemaal dat niet. Is heel aardig, als je moet creatief is. Ja, maar dat ik bedoel, ook niet beledigend. Hij ja, is wel een beetje. Nee, maar zo werd niet bedoeld. Oh. Jan Heemskerk. Ja, goed, is... dus het gaat erom dat op het ja, moment dat wij Louis van Gaal zeggen, dat hij dan gelijk een beeld voor zich heeft van een kratertrap van een man uh, ja, in Brazilië. Ik heb me aan al die dure auto's uh, die uh, die KNVB liet zien. Want zij zijn regelen dat. In Hoenderloo toen toen we begonnen met voorbereiding van van de EK, dan zie je iedereen voorbij. In hun eigen auto toch? In hun eigen auto, dat, vind ik, dat, is, dat, is een dat is niet goed. Jij vindt dat de KNVB moet regelen KMVB dat ze in de auto's komen? We, nee, we gaan gewoon ergens naartoe. En dan gaan we met, met z'n allen in een bus Gaan we ergens naartoe... waar dan de pers komt en iedereen... Ik wil helemaal niet zien dat Gregory van de Wiel in een andere Porsche Cayenne rijdt. En vervolgens ons... Eh, maar wat denk dat drie je dat we allemaal Van Gaal een... een, een ja, dat ja ik denk dat ja. van, van Gaal zal... Met z'n allen in een, een lijnbus. Nee, maar... <laughs> Ik wil, het, ik, wil, ik wil gewoon goed voetbal zien. Ik wil ja. niet zien dat, dat, dat ze. Dat Louise laat ook al die hoofdtelefoon van de kop af, denk ik. Ja, oh, denk je niet? irriteer jij dat Oh, jongen, wezenloos. Verschrikkelijk. Haal die toe die hoofdtelefoon in ze gaan veel. En en anders, is verschrikkelijk. En al die tattoos. En anders doen we nou, die, uh, die tattoos. Oh. Oh. En misschien dan. Danny Blind. Die, die is, vrouw, vrouw. Uh, die wordt zo assistent. Jan, even muziekje? Sorry, doe maar. Het is <laughs> iets geiles, hoor. Verslaggevers ter analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzomer. Lot en Mamadou. Ja, eh, vandaag het nieuws over de dood van eh, dichter Gerrit Kommerij. overleden op eh, 68-jarige leeftijd in Amsterdam, hier, hier aan tafel eh, Heeft er iemand iets van Kommerij gelezen? Heb je iets met Kommerij, Michiel Borstlap? Nou ja, op de, op de, op de, de boeken, boekenbal kwam ik ons tegen. Vrij centrale figuur, hè, op, op ja, dat soort feesten? Ja, Amsterdamse grotten. Ja. Toemlers ah. en... De, ja, ik hou, ik hou überhaupt niet zo van dichters. En zeker niet van deze dichter. Omdat het zo'n enorme, inderdaad, Amsterdamse overdreven... Getapte homo is, zou ik maar zeggen. Okay. Dus ik ga, dat vind ik allemaal drie keer niks. Nou ja, even. Ik schrijf even mee. Ja. Ik hoor, uh, u hoort Peter Possel. Uh, ik hoor nu als drie strafpunten daar links. Goedenavond, Peter Ja, jij, jij, jij, jij, jij presenteert uh, kunststof uh, op deze zender, het dagelijkse kunst- en cultuurprogramma uh, van de NTR. Ja. Um, hoe zou je vanavond de uitzending van kunststof zijn begonnen? Nou, met de meester zelf, de stem van de meester zelf, natuurlijk dat prachtige raspende nasale geluid waar steeds naarmate die ouder werd nieuwe geluiden aan toegevoegd werden. Er kwam altijd overal een beetje lucht uit en piepte en het kraakte en en dan kwam die altijd heel langzaam in het grind tot stand. Dat is een prachtig geluid en zijn zinnen zijn ook altijd mooi ja. en meesterlijk en om te lachen. Het is niet alleen de tekst, het is ook de manier waarop hij het uitsprak. Ja, ik, ja. ik hing aan zijn lippen altijd. Ik was had, niet de enige trauma, wat trouwens. Met Nee, maar wat, wat had je persoonlijk met, met hem? Nou, ik heb hem vaak de afgelopen pakweg twintig jaar geïnterviewd. En, en dat boterde wel lekker. En we zagen elkaar ook in het café. En het ging niet echt om een dialoog, hoor. Dat waren altijd monologen van Gerrit Komrij. Die altijd omringd werd door allerlei mensen... die dan ook graag naar hem luisterden. En ik vond het gewoon een hele lieve man... ondanks de reputatie die hij heeft of had... van, van een, een, een, een bittere of een cynische, harde... Uh, nare uh, figuur vond ik hem vooral heel erg lief en gevoelig en eigenlijk ook steeds liever en gevoeliger worden maar hij kon ook ja, wel hard uit maar, die, uh, die, kan dit weer, die, die kan dit weer niet aan maar. <laughs> nou ja ik vind het allemaal zo die man was een vrouwenhater er die, die, die, was helemaal geen vrouwenhater ja, ik heb wel graag met hem gedanst het was hartstikke leuk, niks van gemerkt niks van gemerkt, nou ja, ja. Maar, in ieder geval... maar hij viel op mannen, dat is waar ja, maar dat vind ik op zichzelf. Is dat nog wel tot daar aan toe. Maar, uh, <laughs> maar het was toch een enorme vrouwenhater. En, Oei. en dan vind ik het zo grappig dat uh, mevrouw Postel dan denkt... hij is zo aardig. Dat komt natuurlijk omdat hij zo onaardig was. En als hij dan minder onaardig is dan dat je denkt... Nee, hij was allebei. Nee, nee, hij oh. was allebei. Want een man die alleen maar aardig is, daar is ook natuurlijk geen bal aan. Daar valt niets mee te beleven. Hou zeg, zeg. hou toch op zeg. Hou ja, toch zeg. op. Hij had die beide kanten in zich. Ja. Ik vond het een heel prettige heerschap. Maar Petra, je okay. zegt, je zegt in, in, de, in het café, dan hing iedereen aan zijn lippen. Ja. Uh, wat vertelt hij dan? Ja, verhalen over dingen die hij mee had gemaakt. En, en hij, kon, hij had een, dat argijse taalgebruik. En het duurde ook altijd lang voordat hij tot een pointe kwam. Dus, dus het waren verhalen over, over een, een autotocht... die hij in Portugal met Charles een vriend had gemaakt. En hoe dat dan afliep slecht afliep vaak. Of, uh, de, hoe het met de huishoudster in dat grote landhuis van Maar dan hun, gaat het dus om de manier waarop hij het ja. vertelde... dat je aan zijn uh, ja. lippen hing. Ja, en je kon hem zelden op een cliché betrappen. Hij kon mooi formuleren en hij schreef ook mooi. Miss misschien moeten we eens naar die stem gaan luisteren. Want je had hem uh, op 14 maart had je hem nog in de studio. Ja. Hij was al ziek, hè? Was dat toen een thema, of niet? Nee, helemaal niet. Ik wist niet dat hij ziek was op ja. dat moment. Hij zag er slecht uit, maar hij zag er heel vaak slecht uit. Hij rookte uh, vroeger veel en hij dronk pittig en ik... Het, hij zag eruit zoals hij er altijd uitzag. Ja, ja. Ik wist het niet. Nou, we zijn inmiddels uh, drie maanden verder, maar het interview is nog best uh, actueel. We hebben een enorme nostalgie naar, uh, naar strengere tijden... en preutzige tijden en truttige tijden. En, ja, dat, uh, dat is jouw doorn in het oog. Ja, dat nou, zou ik zonde vinden natuurlijk. Dat, en, en er zit ook een, uh, een bedoeling achter natuurlijk, weet je meer ja, maatregelen, een doordrukken zonder weer werkt, je. He, dat je. Dat, hebben we die, al dat, al dat gedoe met die mediatraining voor politici... op, op kosten van degenen die ze moeten toespreken... dat is de glorificatie van de leugen. Dat is, dat, er wordt geld betaald om ongestraft te kunnen liegen. Ja. ja, glorificatie van de leugen. Hij wond zich daar enorm over op. En dit uh, deel van het gesprek ging over de vrijheid van de pers... om om politici te behandelen zoals ze wilden. Onder andere door het gedrag van bijvoorbeeld omroepen als poont... die nogal met die roze microfoon onder de neus douwde. En dat stond hem eigenlijk wel aan. Terwijl iedereen dan denkt, nou, dan zal hij wel gezegd hebben... dat hij dat niet ziek vindt. Maar mm -hmm. dat vond hij juist heel goed. Hij vond de journalistiek veel te braaf. Mm. Maar met, maar met, met uh, populaire schrijvers zoals Helene van Rooij had hij weer helemaal niet. Nee, nee, ze woonden allebei in Portugal. Dat was de, ja, de enige overheid. Dat was de enige link. Uh, en bij jou in de studio brak je haar helemaal af, hè? Ja, hij kwam van het boekenbal. En uh, de avond van het boekenbal was Helene van Rooyen ook bij De Wereld Draait Door... om te vertellen over haar erotische boekje ah, dat ze had geschreven. Dus had ik daar nog aan tafel? Ja, dat was voor, uh, voor ja. het kruidvat, geloof ik. Ja, hè? Ja, daar is het uitgekomen. En uh, nou, uh, ik legde hem voor hoe hij daar uh, tegenaan keek. En toen barstte hij los. Hij vond het een, een, een schrijfster een nul. Hij vond het boek nul. Hij vond alles wat ze deed, geloof ik, nul. Uh, hij had het wel gezien op het boekenbal. En... Uh,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 Uh, die ja, een, een fake plaats is. Gerrit Combray en André Hazes. Ja. Ik ja. Had, het het was, was, binnen binnen kom uh, ja, was voor mij ook even leuk. Houdt hij je niet hier voor <laughs> was ook nieuws. Is hij hier serieus? Nou ja, dat weet je eigenlijk ook weer nooit. Doe de, zakmuziek. Ik bedoel, ik denk dat er ook maar weinig mensen zijn... die hem zo goed kennen dat ze wisten of dit een masker was... of dat dit dan weer de echte Combray was. Alhoewel ik wel altijd het idee had bij hem... dat hij door de jaren heen wel iets opener uh, werd. En hij vond het verder gewoon heel erg leuk om een beetje... Te hij riep in diezelfde uitzending ook dat koningin Beatrix... Uh, dat het eigenlijk de meest betrouwbare figuur van Nederland was, bijvoorbeeld. Mm. En of hij dat nou meende of niet. Want ik begrijp dus uit het telegram vandaag... dat hij uh, dat wel een uh, warme relatie met ja. de koningin gehad moet ja. hebben. Ja. Ja. Ja. Dat weten we niet. Uh, jij je sprak in het interview ook met hem over zijn, over zijn, over zijn generatiegenoten. Hè? De babyboomers, zijn vroegere vrienden. En, en die gaf hij er ongenadig van langs. Ze groeiden op in de maatschappij...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 Dat is toch allemaal flauwekul. Die man die zijn, zijn, zijn, eerste, zijn eerste bundel heeft, uh, ik dacht, bijna 100.000 uh, exemplaren verkocht. Van elk boek kreeg hij ja, er drie. Is dat tot maar hij, brief, ja. waar hij, maar kreeg hij er drie. Dus met zijn eerste boek had hij meteen al drie ton te pakken. En dan hangt hij hier een beetje in de armoedseijer uit. Houd toch op, zeg. Nou, ik, ik denk niet, meneer Venema, dat hij een armoedzaaier was. Want hij leefde toch ook in een, een landhuis voet, in, in Portugal. Met een en hij suggereert nu dat... als. Maar als, hij heeft wel gelijk als het gaat over die babyboom-generatie... dat hij een zakken heeft gevuld en dat hij op die, uh, in de jaren 60 uh, de, de revolutie... Dat is toch niet van hem ook, Hoort Voelt hij, ja. ja. hij zich hoort, daar hoort, hij ook, hoort hij ook bij... Nee, hij, hij, daar gaat het boek maar over, over hij suggereert, hij zegt zelfs... ze hebben mij niet gewaarschuwd, anders was ik ook miljonair geworden. Nou, ze hebben dat hem was wel gewaarschuwd. Dat wel door. Dus hij is miljonair geworden. Nou, hij is, is miljonair geworden. Ja. Ja. Meneer Venema, mag ik nog even wat aan Petra Postel voorleggen? <laughs> uh, zou het ook met, met erkenning te maken hebben, misschien, dat hij dit zegt? Nou, ik geloof dat het ontzettend veel erkenning heeft gehad, eerlijk gezegd. Jawel, maar heeft u, het ook prijzen als, gehad? heeft u dat ook, ook al zodanig ervaren? Misschien klinkt dat er een klein beetje in door, nou, ik, denk, ik denk gewoon, dit boek ging over, over de teleurstelling, over vriendschappen, over, over revolutionaire knapen die allemaal wat bezadigd zijn geworden. Misschien is hij dat zelf ook wel op een bepaalde manier geworden, maar... Dat gaat er niet zozeer over dat hij miljonair of, of multimiljonair had moeten zijn. Dat, tenminste, die indruk kreeg ik niet. Denk je dat hij uh, echt uh, teleurgesteld was, wat, uh, wat Venema ook suggereert of dat het een pose is, wat hij, wat hij hier uh, laat horen? Uh, ja, die vraag kan ik ook natuurlijk niet beantwoorden. Maar laat ik het zo zeggen, hij heeft in ieder geval een heel mooi boek geschreven... over hoe vrienden elkaar verraden in zo'n strijd. En ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat je... Dat je uh, denkt dat je voor hetzelfde doel gaat en dat je daar heel naïef misschien met z'n allen ingaat. En dan halverwege dan nokt de helft af. En dan sta je in één keer in je eentje, in je onderbroek. Ja. Ja. Ja. Je, uh, je hebt hem enigszins gekend. Je hebt hem, je hebt hem vaker gesproken. Wat gaan we missen aan hem? Nou, een. een, een... Lieve man, ik ga het toch lekker wel zeggen. Een veron, verongelijkt oude en dan ik, homo. En dat ga ik nooit over u zeggen, een lieve oude man. Nog, kunnen we nu alvast afspraken. Een groot van... schrijver. Hij is een groot schrijver en een groot dichter geweest. Verwoest Acadie heeft hij geschreven. Een prachtig boek waarin zijn jeugd voorbij komt. Hij heeft toneel geschreven, het chemische huwelijk, Prachtig stuk. En die prachtige poëzie die hij ook geschreven heeft, maar ook verzameld... vind ik toch heel belangrijk. Ja, maar zo goed als ja. Hélène van Royen zal die nooit worden... No, nog even heel kort, wat schreef je? Want ze schrijven altijd een tegeltje bij jou. Wat, heel kort, wat, wat, wat had hij erop gezet? Vriendschap vraagteken, neem een hond. Die kwispelt ook. Oh. Nee? Ja. Wacht even hoor. Vriendschap wat vraagteken, neem een hond. Het thema van de Boekenweek was toen vriendschap. Ja, vandaar. Ja, en hij geloofde daar ook niet in. Dat is het overigens. Ja. Dat is literatuur. Je hebt uh, uh, regelmatig met hem gedanst, zo zei je. Het waren dansavonden. Hoe moet ik me dat voorstellen? dan, dat je... nou, gewoon, Er staat een muziekje op. Dat was dan nog middels de pick-up. Ja, en goeien. er wordt, er de, de, de middelse... er wordt er wat ritmisch bewogen. Ja, middels een pick-up, zeg jij? Ja, dat was in een hele oude tijd. Hè? Weet je wel hoe oud ik ben? Ja, ik weet niet, voor het laatst we nog gedanst hebben. Dus nou, dat is kan het is al normaal... heel lang geleden en op het bal heb ik wel eens een stapje verzet. Maar uh, het waren mooie avonden. Ja, goed. Hoe vaak heb je hem gesproken? Uh, voor uitzendingen uh, tien, vijftien keer of zo, denk ik. Ja, en ik heb een paar keer met hem in het land gestaan. Dat was ook altijd heel erg leuk. Dan gaf hij les in poëzie uh, schrijven, hoe je dat moest doen... en hoe je dat vooral niet moest doen. En dat uh, ja. was altijd heel inspirerend. En dat was in één avond uh, goed uit te leggen? Ja, dat, je deed je hij heel, dat deed hij eigenlijk ook weer heel lief. Want hij brak die mensen niet af. Die dan, uh, Jij zag letten. ook van, nou, dit wordt nooit wat, uh, en hij zei het dan niet. Ik hou van je, jou, ik blijf je trouwen. En dan was hij heel... Eerlijk, maar toch ja, aardig. Ik begin toch te neigen naar Petra. Dat het toch wel een lieve man was, eigenlijk. Meneer Verma. Ja, dat moet zij weten. Verma is, is zelf gewoon een querulant. Een, een literator van niks. Die is gewoon tegen. Ach, dat is een literator maar, van niks is Dat kan je toch het. helemaal niet zeggen. <coughs> nou. Goed. Uh, heeft u straks ook de oordelen over Louis van Gaal, overigens, uh, meneer Verma? Dat ben ik ook wel benieuwd. naar. Uh, dankjewel, Petra. Nou, ik vond dat uh, de cirkel is rond, vond ik ook wel mooi gevonden van Louis toen. Ja. Yeah. <coughs> Oh, ja. Ja, het het, gedicht, het gedicht Ja, dat ja, gedicht bij Het gedicht cirkel is rond. Ja, ja oh, alsof, Vannacht, ja. Uh, vannacht uh, is er uitgebreide aandacht hè, voor. Uh... Bij de VPRO tussen 2 en 5 s'nachts. Ja. Wim Brans en Max Pam, die gaan ook veel aandacht besteden Drie uur lang. Ja. Mooi, en terecht. En zometeen na ja, negen uur dendert deze Hoezo sportzomer door, meneer Venema. Daar gaan we gewoon door. Uh, Hij pruttelt ook gewoon door. En dan ja, hebben we Laten Jack we van Gelder. Even, ja, mensen, we hebben Jack van Gelder straks over de aanstelling van Louis van Gaal... als de nieuwe bondscoach van Oranje. Hij ja. moet ons naar het WK in Brazilië loodsen. Tot zo. Ik zei nog zo, geen bommetje! Geen bommetje!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 Verder professor de snow over de waterkwaliteit. Een nieuw mos op Tessel En uiteraard het nieuwste nieuws over Janine die zo ongelukkig ten val kwam. Zondagochtend van 8 tot 10. Radio 1. vogels. Het nieuws van alle kanten. Kent u de ouderen ombudsman?